5 uur. Dit is Jorotjeb Kamame, de 41, werd gisteravond gearresteerd. aan de hand van bewakingsbeelden en DNA. Een medeverdachte van 34 werd vannacht opgepakt op de A13 bij Rijswijk. Een derde verdachte van 31 werd vanochtend aangehouden in het Westland. Er zijn ook automatische wapens en handvuurwapens in beslag genomen. De man die donderdag werd doodgeschoten op de NDSM-werf in Amsterdam... was de broer van Nabil B. Dat is de kroongetuige die belastende verklaringen heeft afgelegd... in het proces tegen de mokro In Rotterdam is het bombardement op Delfshaven in 1943 herdacht. Dat was vandaag precies 75 jaar geleden. Amerikaanse bommenwerpers verwoesten toen een groot deel van de wijk. Meer dan 400 mensen kwamen om... Door de harde wind breidde de vuurzee zich uit over een groot gebied. Meer ja, dan 16.000 mensen raakten dakloos. Doelwit van de Amerikanen was onder meer scheepswerf Wilton Feyenoord in Schiedam. Daar werden torpedo's voor Duitse onderzeeërs gemaakt. Maar door de wind of door een vergissing kwamen de bommen op de woonwijk terecht. In een huis in nieuwe pekela in Groningen zijn twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Volgens de politie zijn het de bewoners. Het is niet bekend hoe ze om het leven zijn gekomen en of er sprake is van een misdrijf. Ook is niet bekend hoe lang de doden er al lagen. De dode man en vrouw zijn overgebracht naar het UMCG in Groningen voor verder onderzoek. Op de algemene begraafplaats in Diepenheim in Overijssel is een aantal graven vernield. Ook zijn planten vernield van een oorlogsgraf. De vernieling werd ontdekt door een vrouw die het graf van haar moeder bezocht. De vernieling komt op een gevoelig moment. Morgen is het 73 jaar geleden dat Diepenheim door de Britten werd bevrijd. Het weer toenemende bewolking en kans op een bui, vooral in het zuiden. Het wordt 7 tot 12 graden. Morgen is het in het noorden droog, later ook in het westen en het is kil 5 tot 9 graden. Dit... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. Niets is beter dan met jou de kou trotseeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.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 Kijken Arnoud en Zouten landen hier bij CFM. Entertainment for You 106.9, 104.5 op de kabel En natuurlijk DHB Plus 5SC. En natuurlijk ook op ja, TV-tekst hier in Zandvoort. We gaan lekker verder met Ronnie, Ronnie Flex en Maan. En ja, blijf bij mij. En we blijven natuurlijk even lekker wachten op... Uh, hoe heet hij ook alweer? Henk de Jager, ja. Die... Voor mij gaat niet weg, je bent de enige die... Het water koud is, oh Blijf bij mij, gaat niet weg Je bent de eeuw van je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 Jou, Hou je yeah. nog van me als ik niks heb, baby Geef je het toe als je het mis hebt, baby nee, houd, Ik laat je door de mist, mijn baby Ik kan je brengen naar de overkant, toch al open dan Het is niks dat beter. Lieve, laat je maar niet in mijn eentje Ja, nee, ik voel me misselijk wanneer ik jouw is. Oh, ik houd je vast wanneer het buiten koud is wow. Blijf bij mij, gaat niet weg Je bent de enige niet. Gezellig vet! Is die really make your op and Watch the left hand side It a go bon. Give me the music Maybe jump on front It a done Give me the music Maybe jump in a dida It feels a cool and lonely Breezy afternoon On left hand side say, Pass the door chip on the left hand side It a go punch Music bij jou. Bastidazzi. Waar ik vast al hard zijn. over gehad. Over die pretletter, uh, dingetjes, uh, de, ja die rookje. En uh, ja, we, inmiddels is hij gearriveerd, Henk de Jager. En uh, ja, daar gaan we, gaan we zo uh, mee rond de tafel zitten. Eerst nog eventjes een, een plaatje van uh, Frank van Etten en uh, Brace. En zo donker zonder jou. Frank van Ed, en, Ed, uh, ja, van Ed en, en Brace. En dat allemaal over zo donker zonder jou. En uh, ja, we gaan nog een plaatje draaien. En dat is van Henrique Iglesias en Duel El Corazon. En ja, blijf lekker luisteren. Tot 7 uur is dit entertainment voor jou. Mijn naam is Frit Ik zou zeggen een hele goede middag. En uh, ja, Henk de Jager, zo aan tafel. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. A no me importe, que vivas con él. Porque ik weet dat con poderme ver, kan vas ik weet para ver. niet si te zien. o te vas, si no no me busques zien. Het que te Zo, dat was hij dan. En Rick Iglesias en Corazon. En dat allemaal hier. Die 106.9, 104.5 op de kabel. DAB+, 5C. En uh, natuurlijk ook uh, ja, op de schotel. En Syro-kanaal. En, en, en de tv-krant. En uh, we gaan lekker uh, een plaatje draaien. Een zomersplaatje. Ik ga me La Copa van Louis Fonsi en Demi Lovato.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 aangeschoven hier aan tafel is uh... ja, Henk de Jager. Henk, een hele middag. Goedemiddag. En uh, natuurlijk hier uh, aan tafel. Het is in ieder geval lekker druk hier in de studio. hier gezellig, ja. Ja, toch? Ik, uh, ja, ik uh, zal er van de koffie te werken over roepen. Hé <laughs> <laughs> hey Henk, uh, voor de mensen thuis ja, uh, die, die jou nog niet kennen. Uh, ja, vertel eventjes uh, waar je even vandaan komt, uh, hoe en wat. En, uh, ja. Oké, okay, nou ja, uh, mijn naam is Henk de Jager en uh, wij komen uit Amsterdam uh, Geboren en getogen in uh, Den Haag. Uh, ja, 25 jaar uh, dik, dik 25 jaar in de, in de muziek al uh, bezig. Ja, ja want ik heb uh, inderdaad uh, wat, wat dingetjes voorbij zien komen, zoals uh, Tom Jones en zo. Ja, ja klopt. Dat, uh, uh, voorheen was je Engelstalig? Of? Voorheen was ik Engelstalig, ja, dat ja. klopt. Ja. Oké, okay, nou, want uh, ja, Duits heb ik ook gezien, dus... Uh, <laughs> In nou, is ook een hele korte periode is dat geweest. Oké, okay, ja, nou ja, ik zie het wel alles voorbij komen natuurlijk. <laughs> en uh, nu is het, uh, het Nederlandse repertoire is, uh, bij jou uh, in is, is ook leuk, ja, zeker. Ja. Absoluut. Maar je doet... Ja, uh, nou, we waren natuurlijk uh, met, met Engelstalig liedjes bezig. Uh, met onze eigen liedjes eigenlijk. Ja. Want uh, ja, ik met Ron Vrijsje, die zit hier ook aan de tafel. Ja. Uh, nou, ja daar hebben we met z'n twee een studio en uh, daar maken we eigenlijk uh, alle liedjes. Ja. En uh, we, hadden, ja, we waren natuurlijk alleen maar Engelstalig aan het schrijven. En toen uh, kwamen we bij platenmaatschappijen kwamen we binnen om, uh, om het te laten zien en horen. En uh, ja, ze vonden het allemaal fantastisch goed. Alleen elke keer de vraag: van, Hebben jullie geen Nederlands? Ja, nou ja, maar ja. uh, ja. hey, je hebt meerdere talen. Uh, ja. maar, maar dat is nog steeds aan de orde, neem ik aan. Dat ja, is nog steeds. Uh, uh, nummers uh, van Tom Jones of Engelbert, hun Ja, of, uh, absoluut. Ik zing, uh, uh, zing echt bijna, bijna alles. Okay. Dus als ik, ga, als, als ik aan het optreden ben, dan is het Nederlandstalig, Engelstalig. Ja, en, en, en ja, nou ja, nu uh, zit je hier aan tafel uh, ja. natuurlijk vanwege jou, uh, jouw nieuwe single. Ja. SOS, en uh, ja, wat, uh, wat versta je onder SOS? SOS, ja. Ja, eh, ik, ik versta het eronder Save Our Souls, maar... Ja, het is eigenlijk, het is, uh, SOS, het is niet zo bedoeld zoals het bedoeld is eigenlijk. Maar goed, het is eigenlijk een, een, een het is wel een noodkreet, maar niet uh, als de meeste mensen hem kennen. Het is eigenlijk meer een noodkreet naar de liefde toe. Oké, okay. ja. Ja, ja. Ja, de, de mensen die, uh, eh, ze kunnen hem in ieder geval bezichtigen ook uh, op, uh, op YouTube. Ja. Dus de clip, uh, ja, prima clip. Ja, is, en, netjes dan, ja. ja is netjes toch? Ja, is netjes inderdaad uh, ja, in elkaar gezet. Om het zo maar te zeggen. Ja, het, uh, het is goed gelukt. Ja. We zijn er ook heel blij mee, ja, absoluut. Ja, hey, wat, uh, wat, wat zit er eigenlijk in het verschiet? Uh, ga, blijf je Nederlands zingen? Uh, ja, we blijven. qua CD's dan? Ja, Goh. we blijven Nederlands zingen. Uh, tweede single ligt ook al op dit moment klaar. Ja. Uh, wanneer hij er buiten komt, dat zal uh, misschien uh, in de zomer of na de zomer gebeuren. Het ligt een klein beetje aan wat de SOS uh, ja, wat te doen, gaat doen. En dan gaan we gewoon langzaam uitbreiden naar een uh, album toe. Ja, dat wou ik je net vragen. Ja. Uh, je gaat toch naar een album toe werken? Ja. Uh, dat, ja. dat zit er dus wel in? Dat zit er wel in, ja. En daar heb je al genoeg voor op de plank liggen eigenlijk? Ja, waar je, uh, waar, uh, ik schrijf met Ron uh, samen drieënhalf jaar liedjes. Ja. En uh, we hebben zo'n nummertje of 40 nu op de plank liggen. Uh, we moet alleen de keuze maken welke het gaat worden, eigenlijk. Oké. Okay. Is dat alleen Nederlands? Of, alleen? of zit er ook uh, wat Engelstalig tussen? Alleen Nederlands. Alleen Nederlands, ja. Oké. Okay. Ik denk dat we even moeten uh, ja, uh, gaan beluisteren, SOS. Hartstikke graag, leuk. Ja, ja ik uh, zou zeggen: blijf erbij. <laughs> Zeker. <laughs> dat doen we. Henk de Jager en SOS. Hey Fonsie. De eerste keer dat ik je zag, was ik gelijk van slag. Ik denk nog vaak terug aan die hele mooie dag. stond meteen in vuur en vlam, vriendens in mijn buik. Wat ben ik verliefd. SOS. SOS, ja, ja, dat. Eh. Je, hebt in, eh? ja, je hebt er zin in. Ja, ik heb er zin in. We gaan er twee keer. Nou, de... nou, ja, SOS. De bonus SOS. ja, De bonus track. Ja. Mayday, mayday. <laughs> Hey, ehm ja, nou ja, heerlijk nummer nee, toch? Ik bedoel. Ja, zeker. Ja. Ja, een, echt een kroegedijner. Ja, een ja dat vind dat ik zo wel. Zeggen. Het is ja, een toch? lekkere gypsy, Balkanse gypsy sound is het eigenlijk. Ja. Achter, achter SOS zit natuurlijk wel een verhaal vast. Die, ja. Nou ja, wat je al zei, uh, een serieel Nederlandse liefde. Ja, het, ja. Is, uh, en het is gewoon uh, eigenlijk hergeproduceerd in, in Belgrado. Belgrado, oké. Okay. Ja. Ja. Hey, um, ja. ik heb hier natuurlijk wat, wat, wat nummers voor me leggen. En, uh, uh, van, van de CD. Uh, is dat de nieuwe? Ja. Jij hoort bij mij? Ja? Nee, nee. Die is, uh, die ja. is een album van 2005. Oké. Okay. Die is ook een, uh, door diezelfde jongen gemaakt uh, die nu in Belgado zit. Ja. Die, uh, het is een vriend van mij, die heb ik uh, leren kennen twintig jaar geleden. Die woonde in Nederland. Ja. Speelde in een Spaanse band en ik moest daar ook zingen die avond. En uh, ja, hij, hij kwam naar me toe toen ik klaar was. En hij zei, Joh, als je, kom ik je kijken. Hij zei, ik heb eigen studio in, in, in Rotterdam, woonde die. Ja. Ik zei, nee, ja, dat kunnen we een keer doen. Dus uh, Kaartjes gewisseld en uh, gebeld. Dus ben ik daar langs gegaan en... Uh, ja, dat bleek die man uh, super muziek te maken. Okay. Dus ik zou ook zeggen: we gaan gelijk een, een album er tegenaan knallen. In plaats van een single doen we gelijk een album. Ja, ja. ja dat hebben we gelijk gedaan in 2005. En uh, ja, dit is, hij loopt nog steeds uh, hier en daar. Uh, ja, want de, de, deze album is er ook nog steeds te koop? Uh, nee, niet niet meer. Meer, nee, meer. nee, niet meer. Okay. Nee. Dus, dus degene ja. die hem hebt, die. Ja, die heb gelukt. <laughs> die heeft is ja. nostalgisch in handen. <laughs> maar ja, als het mensen zijn die hem nog willen hebben... kunnen ze altijd contact opnemen. Bedoel, ja. Er zijn er nog wel een paar die ik, uh, die ja, ik heb liggen. Ja. Kunnen ze jouw uh, contacten via Facebook neem ik aan? Ja, henkdejager.nl. Facebook, uh, Instagram. Uh, via uh, Ronald vis natuurlijk, Rood, Hit, blauw Dat staat ja. ook het, de, de, de, de, de, de zat info op. Oftewel, uh, eigenlijk alle vormen van uh, social media. Eigenlijk wel, ja. ja. Ik zou zeggen ik zeg altijd tegen iedereen... Uh, Koeko Henk de Jager en... Uh, er komt van alles uit de rollen. Ja. Ja. Nee, um, ja, nou ja, in ieder geval heb ik een nummer uh, genomen van de album. Uh, jij wordt uh, ja, bij mij. Ja, klopt. En dat is ook tevens die ik klaar hebt staan. Oh, gezellig. Ja, helemaal uh, nou, ja, top. Uh, wat is het eigenlijk voor een nummer? Wat, uh, hoe, hoe is dat ontstaan? Uh, nou, wat, wat ik net vertelde, hetzelfde verhaal met de paar Die uh, Dat uh, nou, ik nou ook zeggen, uh, doe je eigen idee erop uh, op losgooien. Ja. En, uh, het is een soort van reggae-achtig plaatje geworden... maar toch met een balkans, balkans tientje. Ja, en de, de, de teksten? Had je, had je daar zelf op invloed? Uh, ja, we hebben het wel zelf uh, mede geschreven. Ja, ja, jij hoort bij mij, het zeggen wel genoeg. Hè, dus het gaat over een vrouw die eigenlijk bij jou hoort. Dus ik zal zeggen, luister er even naar. Het is hartstikke ja, leuk. We gaan we zeker doen. Ja. Als ik naar je kijk, dan voel ik me rijk. Je bent een vrouw zoals ze maar weinig zijn. Oh, en jij hoort bij mij. Je ogen stralen, niet te betalen. Zoals jij met je handen door mijn haren gaat. Oh, en jij hoort bij mij. Ik voel me fijn als jij er bent. Jij die mij van binnen kent. Jij voor mij zal halen, deur dingen die jij kan betalen. Wil met iemand op het strand lekker zitten, samen lachen van de zon genieten. Kleine surprises die mij kan raken en zonder na te denken zou die mij van maken. Dat voor mij zijn de leuke dingen, ik vraag niet veel om samen te beginnen. Oh, en jij hoort bij mij. Je zag de liepen, je zag de handen die mij op elk moment kunnen verwarmen. Wow. En jij hoort bij mij. Je lieve woorden die ik wil horen doet mijn hart een slag sneller kloppen. Wow. En jij hoort bij mij. Ik voel me fijn als jij er bent, jij die mij van binnen kent.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 Nou, dat was hij dan. Ja, jij ja. hoort bij hey, mij. De Jager, jij hoort bij mij van de album. Jij, jij, jij hoort bij mij. Ja, zo heet hij. <laughs> ja, ja. Hey. ja um, wat, wat, wat kun je eigenlijk uh, hier nog een beetje aan toevoegen? ik uh, kwam ja, album. Ik heb hem hier voor me natuurlijk. En uh, ja, ik, ik ga natuurlijk uh, Fiesta. Ga ik eventjes uh, klaarzetten. Wat wat kun je daar nog uh, aan toevoegen? Aan Fiesta. Ja, Fiesta. Ja. Dat is. Uh... Ja, die is ook geproduceerd door, door Zoran Patrovic. En, uh, ja, we zochten toen een, een lekker zomersplaatje. Ik, ik zeg maak nou eens even lekker, gewoon een lekker goed zomersplaatje. Uh, ik zeg iets met Fiesta erin, zei ik toen. En, uh, nou, en dan een dag later gaat, uh, gaat de telefoon naar zegt Reis. Ik heb je liedje klaar. Hij zegt is dit zomers genoeg? Ik zeg je bent ben wel heel snel in de winter. Nou. <laughs> ja, ja, ik bedoel, ja. ja, ja. Nee, maar zo is het ontstaan. Het hele album is eigenlijk een beetje spontaan ontstaan. Ja. Er, zit, er zit geen idee achter niks. We zijn gewoon hij is gewoon gaan maken wij zijn gewoon gaan schrijven en uh, nou, we hebben hem uh, eigenlijk in eigen beheer gewoon uitgebracht. Oké. Okay. Ja, zeg ik op YouTube. Uh, ja, uh, zie je dat er nog inderdaad onder, onder deze meneer uh, de, de de film via sta, uh, ja. staat ja. eigenlijk. En, uh, ja. ja, Fiesta, daar was toen de videoclip bij, inderdaad. Ja, ja, ja dat is een, een klein stukje tussendoor, gebrabbel. Ja, door, <laughs> ja uh, daar zit een, uh, zit een klein interviewtje tussen, ja. Ja, ja, ja. klopt. En, um, ja, So You Wanna Be A Popstar, uh, daar, daar heb je ook in gestaan. Ja, 2007, 2008 uh, was dat. Uh, ja, uh, ook opgegeven door uh, vrienden, want ik ben niet zo'n uh, competitiezanger eigenlijk. Want ik doe gewoon lekker altijd mijn ja, eigen ding. mijn eigen ding. Ja, en, uh, Ah, dat dus ze ah, is wel leuk. Gaan we een keer even een dagje naar Apeldoorn, even gezellig. En dan uh, doen we even een bakje en een broodje. En dan nou, doe je even je dingen, dan gaan we gewoon weg. Nou, ik ja, weet je wat, we doen het gewoon. Dus we, wij met een man of twintig erheen. En, uh, ja, gezellig. Hele bus afgehuurd. Hele, hele bus afgehuurd. Ik, uh, ik een rugnummer opgehaald <laughs> als, als tafel. En uh, nou ja, opgeplakt. Nou, dan waren we s'morgens om negen uur binnen. En uh, om uh, tien voor half, zes werken keer uh, geroepen als eerste keer. Dus was het best. we best een hele lange dag wachten ja, voordat je het weet, uh, ben je elke week een rondje verder. Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Tot aan de live shows aan toe en uh, ik ja. ben daar 70 geworden. Dus ik had uh, ook nog eens uh, primetime, uh, primetime televisie nou ja, uh, vrijdag en zaterdagavond. Uh, ik bedoel, is het is toch nog uh, aardig uh, knap 7e. Ik bedoel, ja. uh, tussen ja. al die menigte. Uh, wat, ja. uh, wat, wat, wat zich uh, ja, toch voor zo'n programma opgeeft. Uh, ja, dat hebben mensen geen benul van. Nee. Maar, uh, uh, uh, maar uh, ja, Ik zou zeggen, ga dan maar eens kijken hoeveel uh, dan er staan met uh, een met rugnummer. 20.000 man. Ja. Dus ik bedoel maar, ja. de 7, ja, dat is absoluut niet slecht ja. zeg ik altijd. Oh nee hoor, zeker niet. Ik heb er ook heel onwijs van genoten. Het was echt ook heel leuk. Ja. en uh, het, was gewoon, het is gewoon bizar als je daarin zit en je komt eruit en je, je kan gewoon niet meer over straat zo'n beetje. Aja. En het is de ervaring natuurlijk ja, die, die je daarbij opdoet. Ja, absoluut. En, het is uh, ook wel prettig. En ik heb natuurlijk alle, alle voorrondes, alle audities heb ik met Tom Jones liedjes uh, gedaan. En uh, ik was de enige zijde die dat uh, deed. Ja, dat ik ook gewoon bij die liedjes bleef. Want ja, de meesten doen allemaal verschillende liedjes pakken. Maar ik bleef gewoon bij één artiest, weet je wel. Ja. dat vonden ze gewoon interessant. En ja, daar heb ik ook een beetje. Was ik eigenlijk. De tip was. De Dutch Tom Jones. Ja. is er eigenlijk iets van opgenomen qua CD? Nee, helemaal niks. Alleen beelden, dat zwerft nog ergens rond volgens mij. op YouTube wel, ja. Ja, dat klopt. Nou, ik de wat jongere Henk te jagen. Ja. We hebben, een, we hebben een videoclip toen in die tijd opgenomen met ja. uh, Relight My Fire. Ja. Met, uh, met de laatste vijftien was dat. En de, ja, de, die, de laatste tien die daarvan overbleven, die gingen door naar de live show. En daar zat ik ook bij. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we dan wel eventjes Fiesta gaan horen uh, ah, ga gaan brengen. Dan, uh, feest vieren dan. Ja toch? Ja, zeker. Doen we. Henk de Jagen en Fiesta. weer opnieuw begonnen. En de sleur van de dag breekt me op. Nog één dag te gaan, dan is het gedaan. Maar de sleur van elke dag maak ik ongedaan. Fiesta laat ons zweven, al is het maar voor even. Vergeet je zorgen, zet de tijd maar even stil. De playa en de pino. we dansen op latino. We denken niet aan ons. De mensen weer blij Het weekend voor mij Dat was hij dan? Fiesta. Lekker. Hoor. Lekker plaatje. Gaatje ja. 20 erbij. Hè? Nou, is dat is heerlijk, heerlijk hoor. Ja, dan moeten we <laughs> nog heel eventjes wachten. Heel eventjes. <laughs> <laughs> nou, hier in Zandvoort is natuurlijk. het is allemaal lekker. Heerlijk. Hey, bedoel, hey, um, van het album. Heb je zelf daar nog een, een, een nummer bij? Dat je zegt van uh, ja. Ja er staat een, er staat een liedje op. Tenminste. Ik, ik hou ervan. Het is, een beetje, het is nog een rocky nummer. Ja, uh, en, dat vind ik, en die vind ik, die vind ik fantastisch. Het is, uh, en ik, uh, ik hoop de mensen ook, wat, maar ik denk dat je ze zelf ook heel leuk vindt. Ja. Het is getiteld Hoe Kon je? Hoe Kon je? Ah, ja. Hoe kon je? Volgens mij is, uh, nummer, twee als, uh, nummer twee als ik niet lieg. Ja, nee, dat klopt helemaal. Oh, correct. Ja, ja, nou, ja. Ik weet het nog uit mijn hoofd. Ja, ja, <laughs> ik <kwaliteit, laughs> weet <waait> het je uit het Ja, het is gewoon lekker rocky en uh, ja, ik hou ervan. Het is, goed. Het is gewoon een heerlijk club. Maar het is een, een onwijs pak refrein en het is. Als je hem drie keer hoort, dan uh, zing je mee. Ah, Oké, okay. een beetje rockie ja, bedoel je uh, richting de rock, rock of rock'n'roll? Rock uh, nee, een beetje richting uh, toch wel de, de, de harde rock. De harde rock, rock. Ja, ja, een, harde rock. een beetje ja. gitaren, cello's ja. en dat soort dingen. Is lekker, ja. dat is gewoon een uh, heerlijk nummer. Oké, okay. um, ja. ja. Le leef jij van, uh, van de muziek nee, of, uh, nee, nee, of doe je nog daarnaast niet, nog, nog wat Nog ik, uh, ik werk er nog bij, ik uh, werk alleen de ochtenden nog. Ik begin s morgens om 7 uur tot uh, kwart over elf en dan uh, als ik daarmee klaar bent dan ga ik door met de muziek. Uh, die dingen die we, die we doen. En, uh, we hebben natuurlijk een eigen studio, dus we zijn nog steeds ja. elke dag aan het schrijven en aan het maken en aan het oefenen en aan het zingen. Ja. En aan het spelen met Ron. Uh, met Ron, hè? Ja. En, uh, ja Ron werkt natuurlijk ook nog gewoon, dus uh, ja, het is gewoon uh, heel erg druk. Ja, ja, nou ja. Maar wel ja, lekker. Ja, het wel vaak in de weg dat werk. Sorry, hoor. Ja. Wat zei je? Wat zei je, hoor? Nee, dat nee. ja, ja, was niet voor de, de aandachter. Ja. Nou, je voelt dat je, je wil iets. Ja. Eigenlijk ja. is dat gewoon uh, 40, 50 uur per week dat je daarmee bezig bent. Ja. Als je dan ook nog een baan hebt, dan is het gewoon. Uh, ja. dan dan het zit een zo, beetje in de weg Het, het zit een gegeven. beetje in de weg soms, hè. Ja. Het eisend. Ja, daarom vraag ik ook. Ja. Is is, is, is een, een, krapje, een hoor. Maar met de muziek, daar leven we niet... Ja, we zijn nu 3,5 jaar bezig met liedjes maken en... Ja, en nu gebeurt dit allemaal natuurlijk. En Soms weer wat kort, korte nachtjes ook, weet je wel. Ja, uh, ja. nou ja. ja. Ja, maar, ja, het de, de, maar dat erbij. begint al als je, geloof ik, een jaar of 16 bent. Ja, nog dat, eens. Is, ja dat is echt niet te geloven. Maar <laughs> weet, je, weet je wat het is als je 16 bent? Dan kun dan, dan je dat gewoon nog, nog hendelen, want dan hoef je ook niet te slapen. Want Dan kun je gewoon drie dagen door. Ja, ja. Maar ja, goed, als je ja. toch wel wat meer op leeftijd draait, dan heb je toch wel jullie nodig. <laughs> <Ja, ja. laughs> ik, ik, ik, ik, ik, ik heb ervaringen ja, ook, dat ja. gaat niet zo best meer. Ja, wat is zo. Ja, dat is inderdaad. Vitamine-pilletje erin en weer halen. Daar gaan we... David of zo. Ja, Rendel. Doe, doe maar een hele doos. Rindel. <laughs> Hebben we niet gehoord. We gaan lekker verder met... Uh, ja, hoe kon je? Yes. Dus Dat is inderdaad uh, ze tijd ver vooruit. Daar hadden we het al even over. Ja, inderdaad. Het ja, is inderdaad uh, een heerlijke ja, rock. Uh, gewoon lekker een Rocky liedje. Ja. Ja, je bent gelijk wakker weer. Uh, heffie Rocky. <laughs> ja, het, is, het is toch wel het is een heel leuk liedje. Dames en heren, in 2005 is dat uh, opgenomen en gemaakt. Ja, die, ik was gewoon misschien al uh, te vroeg met dit soort uh, liedjes. Ja. Nou ja, uh, niet verkeerd. Bedoel, uh, daar heb je nu ook in principe de profijt van. Ja, ja, absoluut. Even kijken, nee, dit is niet, niet te vinden op YouTube voor mij, hè? Dit uh, nummer? Nee, nee, nee. nee. Alleen, uh, alleen Fiesta staat erop. Oké, okay. ja, Fiesta en dan... Um, even kijken, ja, dan de SOS natuurlijk. Ja, ja, SOS. Ja, dat uh, ja, ja, zijn er. inderdaad wat live optredens. Wat live optredens ja, ja, staan erop. Ja, inderdaad, ja. klopt. Van Alleen Love? Van Alleen Love? Van in love Again? In ja, oké, okay. yeah. die, uh, ja, ja. In de trailer. In die mooie trailers. <laughs> met met ja, van die ja. mooie bloemen. <laughs> en ik heb toen een André Hazes contest gewonnen. Ja. Concert. Dus. Ja. Nou, het was eigenlijk een, een, er werd toen een oproep gedaan op, op, op, op internet eigenlijk. Facebook, dat, volgens mij was dat nog veel eerder dan Facebook. Was het een hives of zo? Nee, volgens mij wel. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Want er, er werden werd dus gevraagd om odes te maken aan André Hazes, zeg maar. Ja. Of van André Hazes. En, dat, was, dat, ging toen, dat liep toen via andréhazesfansite.nl. Dat is nu ja, ja, inmiddels uit de lucht, jammer genoeg. Ja, ik, ik, ik, ik volgde dat ook altijd inderdaad. Maar ja. toen werd er dus een, een beslag opgelegd ja heel jammer en, uh, de clips mochten niet meer uitgezonden worden en, uh, ja, dus nou, is ja niks meer helemaal niks Rachel, meer Ratio, of hoe ze ook ja, zijn uh, ja. die heeft uh, ja, ja. eigenlijk alles geblokkeerd ja, wat het te blokkeren valt ja, en, uh, dit dus ja. ook ja, <coughs> ja nou dat, dat okay. vind ik dus heel erg jammer inderdaad ja, ja, ja, ik want, had er, uh, op, Het was een mooie site zeker er werd goed bijgehouden oh, en, uh, de audio van het nummer staat nog wel op YouTube ja ah, oké okay. staat er nog op dat je weer gelukkig weten... Uh, Tenminste, dat hebben andere mensen gedaan, ik niet. Ik weet niet wie dat erop had gezet, maar uh, het staat erop. En, uh, uh, ja. Het is een cover van uh, Tom Jones, Funny, Funny Familia, ja. heet hij. En uh, Het Concert heet hij. Uh, hij staat onder nummer 1 en dat was nummer 1 van de site geworden. Eigenlijk een beetje een uh, fantastisch liedje. Ja. Het Concert heet het. Hey, um, ja, ja ik, ik heb eigenlijk ook nog uh, uh, wat hier staan. Uh, tenminste, een nummertje nog voor het nieuws van 6 uur. Uh, ja, die ik zelf eigenlijk eruit plukte, zoals vroeger. Ja, ja en dat is uh, ja. toch voor mij wel een, een bekende melodie. Het is een bekend deuntje, ja zeker. Ja, en, en, volgens mij was het van Albert West, als ik het uh, niet helemaal verkeerd heb. Uh, ja, ik, we hadden het er net al over, maar volgens mij ben je wel gelijk. Ja, nou, zoals vroeger, ja, dat is eigenlijk de titel, uh, hij is meerdere keren uitgebracht uh, door verschillende uh, mensen. Ja. en uh, ja, de titel is gewoon zoals hij is, altijd zo, zo gebleven. ja. Uh, heb, heb je daar nog iets mee met, met de dummen? Of, of uh... nee, nee, ik vond het gewoon een lekkere melodie. Ik vond het een heel leuk liedje. Ik dacht, oh, okay. ja, we gaan er een andere tekst op schrijven. We, we, we hermaken die muziek. Ja. En uh, dat hebben we zo opgenomen. Ja, het is eigenlijk een belletje. Eigenlijk een belletje, ja. Uh... Ja. Hey, um, ja. Wat zijn je vooruitzichten eigenlijk? Mm, nou, mijn vooruitzichten zijn dat de tweede single natuurlijk al klaar ligt. Dat is al net al over. Ja. Uh, we gaan langzaamaan, uh, langzaamaan met z'n tweeën naar het album toe werken. Dat, die willen we ook uh, uit hebben wanneer, wanneer dat gaat gebeuren. Dat weten we eigenlijk niet. Maar goed, uh, er moeten liedjes, uh, nog meer liedjes gemaakt worden. Uh, keuzes gemaakt worden die, uh, liedjes die op het album komen. Hoeveel erop komen, dat weten we ook nog niet. Ja, maar goed, dat, uh, dat is allemaal samenwerking met de platenmaatschappij. Of ze dat willen, ja of nee. En volledig stoppen met werk en dan uh, hey, muziek wel, in. Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Ja. ja dat zou wel lekker zijn, hoor. Ja, toch? Ja, zeker. <laughs> hey, um, ja. Blijf je dan uh, echt bij het Nederlands... Je weet zeker dat je niks, geen Engels. Uh... Voorlopig ja, nog niet. He. Het okay. Okay. Zeg nooit nooit. <laughs> hey, ik denk dat we maar eventjes ja. gaan draaien zoals vroeger. En uh, ja, dan gaan we langzaam naar het uh, nieuws van uh, zes uur. Dus ik zou zeggen, we laten nog even lekker zitten. Ja, zeker. We, gaan, uh, we nemen ja. nog een bakje koffie lekker, jongens. Ja, zo is het. <laughs> zoals vroeger, Henk de Jager. Het is een pijn, ik weet het er over, maar ik ga door, denkend aan jou, het was zo fijn, wees ook blij. so sad. Zoals vloggen. Het komt wel goed. Je. Ik hoor de regen op de ramen en buiten het wordt kouder. Op zo'n moment lijkt het tofje van mijn hart, zoals vroeger, zoals vroeger. Zoals vroeger ja, van de album Jij hoort bij mij, Henk de Jager, hier nog aanwezig in de studio. Nou Henk, ja, ik zou zeggen, eh, als de mensen nog het album willen hebben, kunnen ze dus bij jou terecht via Facebook ja Even ja. een berichtje geven. Even een berichtje okay. geven, dan uh, gaan we het regelen. Komt ja, en contact. ook uh, voor optredens? Voor de optredens, ja. alles, uh, alles, okay. alle contactgegevens, alles staat op de site. Een eigen site heb je? Eigen site, henkdejager.nl nou, kort en ja. Ja. ja, Gewoon allemaal kleine letters neem ik aan. Allemaal, alles <laughs> aan elkaar. Ah, oké. Okay. Hey, um, ja, de andere krijg ik eventjes uh, niet voor elkaar. Oké. Okay. Dus ik heb eventjes uh, de, de radiomix genomen. En Deinerliebe macht mich rijk. Oftewel, uh, de liefde, ja, die maakt me rijk. In die dag in die nacht is eigenlijk beter. Die zat er volgens mij ook op. <laughs> In die, in die zannacht. Dat is echt een, echt een, lekkere, lekkere, een lekkere slaker. Is eigenlijk een ja? Heel, ja, dat is heerlijk. Nou, ik denk dat we hem even gaan draaien. Een klein stukje voor het nieuws, voor zes uur. Ja, oké. Okay. Ik zou zeggen: blijf even lekker zitten nog. Zeker. En